Op het WK Zwemmen is de Nederlandse mannen in de finale van de 4 x meter wisselslag vijfde geworden. Het goud was voor de Verenigde Staten, het zilver voor Australië... en het brons voor Duitsland. De Nederlanders Sebastiaan Verschuren, Nick Driebergen... Juri Verlinden en Lennart Stekelenburg... hadden zich als derde voor de finale geplaatst. Op de 50 meter vrije slag hebben Ranomi Kromwe-Joyo... en Marleen Veldhuis zilver en brons gehaald. De Zweedse Therese Alshammer won het goud. Voor Krongenwie Jojo was het haar derde medaille in Shanghai. Ze heeft goud, zilver en brons gewonnen. Het weer, vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag hier en daar met misbanken. Overdag is het dan vrij zonnig en staat er maar weinig wind. Door 20 graden op de wadden tot 23 à 24 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Een aanrijding op de A9 Amstelveen naar Alkmaar. Na een ongeluk tussen klopend Raasdorp en Beverwijk, 7 kilometer. Twee rijstokken zijn dicht. En door een aanrijding rijden geen treinen tussen Nijmegen en Os. De vertraging daar is meer dan een uur. Nogmaals goedemiddag. We beginnen in Amsterdam in het Olympisch Stadion... waar die Houtkamp net de 400 meter bij de mannen heeft gezien. Ja, mooi nummer. Is dat toch altijd? één rondje en gewonnen door Juri Moerman van Avon... in uh, uh, tijd van 46-84. Dat is een persoonlijk record voor hem. Opvallend op de derde plaats. Jurgen Wielaert. Dat is een bekende naam. De achternaam? Nee, geen voetballer. Het is de zoon van Ruud, de oude hoogspringer uit Haarlem. Hij werd derde op de 400 meter. Sebastian Timmerman kijkt naar de motocross in de Lommel. Na de startopstelling van de Tweede mars, Jeffrey Herlings heeft als eerste plaats mogen nemen achter het starthek... omdat hij gisteren de kwalificatiewedstrijd wist te winnen. En hij versloeg vandaag in de Eerste mars ook zijn dus Duitse rivaal Ken Rotschen. Ook nog eens zijn teamgenoot. Kan hij dat nu weer gaan doen in de Tweede mars? De ruggen worden gekromd. Nog vijf seconden tot de start van de Tweede mars die over 35 minuten en twee ronden gaat. Start is inmiddels geweest. Herlings niet helemaal lekker weg. Ken Rotschen pakt de kopstart. Vettel nog steeds... In de problemen Ronald van Dam? Ja voor zover je het problemen kunt noemen, als je derde ligt in de race en 77 punten voorstaat op de nummer 2 in het kampioenschap we zagen net de derde pitstop alweer van Fernando Alonso, die was het zat om steeds tegen de achtervleugel van Mark Webber aan te kijken het heeft hem geen positieverlies gekost want er ligt nog steeds vijfde en de leiding nog altijd in handen van Lewis Hamilton voor zijn teamgenoot Jensen Button, dan Vettel op de derde plaats en Mark Webber, de man die vorig jaar deze Grand Prix won met zijn Red Bull, die ligt nu vierde. En we hebben nog een Ronald, die van Van der Geren die zit in de Kuip Tikken het half uur aan. Het is nog altijd 0-0 bij Feyenoord tegen Malaga. Net eventjes mensen van Rotterdamse origine die opstonden vanaf de tribune. Omdat er zowaar wat gevaar was van Feyenoord. Een corner vanaf de linkerkant kwam terecht bij de tweede paal. Waar Leroy bal wel raakte. Maar ging uiteindelijk naast de goal van Malaga. Het is nog 0 Commodores, Brick House, Hellings mooi circuit voor hem daar in Lommel, Sebastian Timmerman. Want het is een uh, zandspecialist, Jeffrey Herlings, maar het is een uh, zwaar circuit in Lommel en je moet uh, echt uh, op je kwi-vier verblijven. Je moet je hoofd erbij houden en een foutje is snel gemaakt in uh, de diepe geulen daar in Lommel. En dat uh, overkwam Herlings. Hij nam de kop over in de eerste ronde van Ken Rotschen. De leider dus in de stand om de wereldtitel. Onderling verschil, 24 punten na de eerste marge van vandaag in dat WK-klassement. Herlings liep een seconde of twee weg en toen ging hij in de Sneed een bocht iets te uh, scherp in. Voorwiel gleed weg. Ging onderuit. Viel terug naar de vijfde positie. Inmiddels is Herlings al wel weer opgeklommen naar de derde plaats. Want hij is de Belg Joël Roelans inmiddels voorbij gegaan. En ook de Brit Tommy Searle. Dus derde ligt hij voorlopig. Rotsen gaat aan de leiding. Voor de Belg Jeremy van Horenbeek. En daar vlak achter zit al Jeffrey Herlings. Die komt zo'n beetje al tot het uh, achterwiel van Jeremy van Horenbeek. Ja, hij moet eerst dus de Belg voorbij. En dan moet hij het gang had gaan dichten naar zijn teamgenoot, naar Ken Rotsen Generatiegenoot is het ook. Rotsen een half jaar ouder dan Jeffrey Herlings, is inmiddels al 17 jaar geworden. En uh, Herlings, die uh, is nog 16 jaar, wordt 17 in uh, september van dit jaar. En dan komt nu dichter bij Van Horenweek. Hij rijdt trouwens ook rond met de blessure, Herlings. Want afgelopen week, tijdens een, uh, een hardlooptraining, ging hij onderuit. Hij struikelde en hij kwam terecht op een paaltje, op een verkeerspaaltje. En daardoor liep hij een bloedartstorting op tussen zijn ribben en zijn longen. Dus wat dat betreft zal hij ook met de nodige dosis pijn rondrijden. Maar hij weet dat voorlopig goed te verbijten. Ze rijden na de eerste zeven minuten van deze tweede match binnen een seconde of twee rotsen aan de leiding. Van Horenbeek rijdt op de tweede plaats en Herlings zit bijna aan het achterwiel van de Belg. Rijdt op de derde plaats. Hij moet zijn hoofd erbij zien te houden en dan proberen om Van Horenbeek voorbij te gaan en om te klimmen naar de eerste plaats. Herlings is Van Horenbeek trouwens ook inmiddels voorbij gegaan. Gaan. En dringt nu aan bij Ken Rotschen. En heeft dan Rotschen ook te pakken. Komt buitenom bij de Duitser. En zo zet Herlings de zaak recht in een ronde of drie tijd na zijn valpartij. En nu moet hij zijn hoofd erbij zien te houden in die resterende tijd van de tweede mars. Wat is er een end. We hebben nog 28 minuten te rijden en twee ronden. Maar Herlings dus inmiddels naar de kop. Rotschen nu tweede en Van Horenbeek op de derde plaats. Michel Prudom is even terug in Nederland. U weet wel, de man die vorig seizoen nog trainer bij FC Twente was. Gisteren oefende Predom met zijn nieuwe werkgever uit Saoedi-Arabië... Al-Shabab tegen Vitesse. En Al-Shabab verloor met 4-0, maar Predom hechtte daar niet zoveel waarde aan. We zijn in volle voorbereiding. We zijn maar, denk ik, sinds 12 of 13 dagen begonnen. Dat is een speciaal voorbereiding, want ja, je ontdekt dingen... Bijvoorbeeld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 Ja, ik heb nog heel veel terug nagedacht over het kampioenschap. Ik denk die, die, die, die twee wedstrijden tegen NEC en tegen Roda... Dat is da, daar waar de kampioen moeten zijn voordat we naar Ajax gingen. Daar is het voortgelopen. En dat zei Michel Prudom in gesprek met Vlado Veljanoski. We gaan naar Ronald van Dam. Is het nu een kwestie van uh, uitrijden, Ronald? Nee, zeker niet. Ja, voor een paar wel. Uh, eerst maar even de lokale Pelleboer. Die zei dat, uh, dat de regen zou komen. Nou, ik heb hem nog niet gezien, dus... Uh... Het is dus op dit moment gewoon droog. Maar er zijn uh, coureurs die hebben gekozen voor verschillende strategieën. Um, je moet in de Formule 1 uh, beide bandentypes, de zachte en de harde, allebei gebruiken in de race. Coureurs zijn inmiddels binnen geweest voor een derde pitstop. En Lewis Hamilton en Fernando Alonso hebben ervoor gekozen om hun derde setje van die superzachte band te gebruiken. Terwijl de concurrentie, Vettel, Webber en Button koos heeft voor de prime dat is de hardere band en daarmee denk ik die drie het einde van de race te kunnen halen zonder meer binnen te komen dat betekent dus dat ze een pitstop minder zullen moeten gaan maken of mogen maken dan uh... Dan Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Een pitstop kost je zo'n 20 seconden. Dus ja, dit kon wel eens wel heel grappig worden. Wie heeft goed gegokt en wie heeft verkeerd gegokt. Mijn gevoel zegt een beetje dat Vettel, Webber en Button wel eens de grote winnaars zouden kunnen worden. Omdat bijvoorbeeld net Vettel vrij makkelijk voorbij Alonso ging. Die rijdt op zachtere banden. Dat betekent dat je normaal gesproken meer grip hebt. Maar Vettel ging er eigenlijk vrij makkelijk omheen. Dus de stand van zaken is nu nog met zo'n 25 ronden voor de boeg. Aan de leiding nog altijd Lewis Hamilton voor Jensen Button. Dan Vettel, Alonso, Webber en Rosberg op de zesde plaats. Maar het gaat dus om die verschillende strategieën, de andere keuze die ze gemaakt hebben voor de banden. Die zal bepalen wie deze Grand Prix van Hongarije gaat winnen. Dat is ook de Formule 1 anno 2011. Het gaat dus niet alleen maar om de snelste kreur, maar soms ook om de slimste kreur. Miss Montreal met Wish I Could. Ronald van der Geer was gisteravond bij Ajax Twente. Als je nou de eerste helft vergelijkt van die wedstrijd met deze, wat vind je dan, Ronald? Hoe ver is Fijmoord? Nee, Feyenoord is, is, is een stuk minder fair. Het uh, is ook niet helemaal eerlijk om dat te vergelijken. Die, die selectie van, van Ajax is, is versterkt. Ajax speelde een goede eerste helft gisteren. En Twente had het in die wedstrijd lastig. Het spelbeeld is wel hetzelfde hoor. Want, want, want Mallorca of, uh, Malaga is, is veel en veel sterker dan Feyenoord. Je kunt het een beetje vergelijken met een uh, beetje stoeien tussen vader en zoon. Waarbij de zoon heel af en toe het idee heeft. Ja, nu kan ik pa aan. Maar ja, dan laat pa even de, de spierballen zien. En dan is het gewoon over en uit. Het is uh, heel af en toe gasgeven. Het is nog 0-0 overigens hoor. Na 43. 40 minuten. En heel af en toe komt Feyenoord wel eens in de buurt van Willy, die keeper van, van Malaga. Maar Van Nistelro is al, al drie, vier keer echt in stelling gebracht en gevaarlijk geweest. Nou, nu misschien een uitbraak van Feyenoord als Fernandes wordt weggestuurd. En die schiet dan op goal en Willy kan die bal uiteindelijk makkelijk vangen. En je hoort, dan is het publiek al dankbaar dat Feyenoord dan ook wel aanvallend iets laat zien. Want Van Nistelro is dicht, het meest nog dicht bij de goal geweest van, van Feyenoord. Wordt toch steeds gezocht door zijn ploeggenoten. Eén keer de vrij, één keer Ramstein die gevaar konden voorkomen. En Van Nistelro heeft ook een goal van Malaga in de weg gestaan na een ingestuurde corner van uh, Garzola vanaf de rechterkant, die helemaal aan de linkerkant kwam. Doeda met een uh, goed schot, maar wel op het hoofd van Van Nistelrooy. En via Van Nistelrooy ging de bal uiteindelijk over de goal van Erwin uh, Mulder heen, over de goal van, uh, van Feyenoord dus. Ja, wat kun je van, van Feyenoord zeggen? Weet je, het, het probleem is dat je in de voorbereiding hebt gezien dat ze met drie spitsen speelden, terwijl waarschijnlijk nu een penalty gaat komen. Nee, niet. Want de overtreding die Ron Vlaar uiteindelijk maakt, wordt niet door uh, scheidsrechter Van Siegem als overtreding gezien en dus komt er geen, uh, geen penalty. Nou, een beetje fluiten van de mensen die wat Spaans bloed in de aderen hebben lopen. Maar uh, nee Feyenoord heeft natuurlijk veel geoefend met drie spitsen. Met Cisse, veel de snelheid, veel aan de buitenkant met Biseswar. En dan Fernandes als, uh, als man, ja, als targetman eigenlijk voorin. En nu moeten die twee spitsen vanaf de buitenkant komen. Terwijl er nu weer een uh, redding noodzakelijk is van Erwin Mulder op een schot van, uh, van Ruud van Nistelrooy. Dus Feyenoord is wat zoekende... Ik kan me zo voorstellen dat uh, ook Ronald Koeman wat andere eisen heeft gesteld aan dit elftal. Nou, nog een uitbraakje van Feyenoord. Van Haarden komt uh, los aan de linkerkant. Maar wordt uiteindelijk vrij gemakkelijk door het duo Matthijs de Demichelis. Het is toch een lekker centrum, zou je zeggen. Eventjes uh, de pas afgesneden en de bal uh, afgepakt. Nou, we gaan richting de rust. Maar Feyenoord is er uh, ja, tegen Malaga ook van nog niet klaar voor. Het is 0-0 naar 45. En die houtkamp, het is eigenlijk niet echt lekker atlantiek weer, hè? Het valt mee, Ronald. Het is niet te warm, niet te koud. De wind had een beetje meer in het voordeel van de hardlopers uh, mogen zijn. Overigens uh, mochten mensen denken van nou, ik ben te oud om uh, nog hard te lopen. Op dit moment kijk ik naar iemand die zijn laatste ronde ingaat, de bel krijgt. 42 jaar jong, Simon Vroemen, uh, was al uh, gescho geschorst geweest. Twee keer zelfs en twee keer is dat teruggedraaid vanwege vormfouten. Groot stippelloper, dat wel 12 keer al Nederlands kampioen. En hij gaat dat ook voor de dertiende keer worden, want hij gaat zijn laatste ronde in. Hij gaat dus de 3000 meter stiepel bij de mannen winnen. Doet dat heel knap. We hebben zojuist ook afscheid genomen van een andere grootheid. Namelijk Karin Rukstoel, de meerkampster. Ontzettend aardige en hele goede atleten altijd geweest. Met name verspringen was ze heel goed en in hoorde lopen. Maar natuurlijk op de meerkamp mooie prijzen gehaald. Zoals de zilveren medaille op het EK van 2006 Outdoor. En ook indoor op EK's en WK's heeft ze medailles gehaald. Zij heeft officieel een punt achter haar imposante carrière gehaald gezet. En zij heeft ervoor gezorgd dat we nu ook hele goede meerkampers hebben. Zoals Daphne Schippers bij de vrouwen en Elco Sint-Nicolaas bij de mannen. De mannen die op achterstand staan bij Simon Vroemen, die krijgen nu allemaal de bel. En dat is ongeveer een halve ronde, wat heet, bijna een ronde eh, nadat Simon Vroemen, die nu met de handen omhoog, net vader geworden overigens, eh, over de finish gaat komen. Simon Vroemen wordt voor de derde 10e keer Nederlands kampioen op de stipel 42 jaar jong en hij dus Nederlands kampioen. Ronald Van Damme had het net over de slimste coureur zal wel winnen. Maar gaat het niet gewoon om pokeren? Ja, dat is het wel gehoord inderdaad. Ja. En uh, wie heeft dan die aas nog ergens in zijn mouw zitten? Het, is, het zijn echt uh, hele gekke taverelen hier op de Hongaaroding. Het is weer lichtjes gaan regenen. Dus die jongens met die wat hardere band die zoeken nu hopeloos naar grip. Want die gaan langzamer rijden. Hoe langzamer je rijdt, hoe lager de temperatuur van de band... hoe minder grip je hebt. Dus het is even, was de situatie zo dat Button de leiding had overgenomen... van Lewis Hamilton na een spin van Hamilton. Nu is Hamilton inmiddels weer de man aan de leiding. Die heeft dus... Uh, dus de kopje weer overgenomen van Jensen Button. Dan zet Button weer de aanval in bij Lewis Hamilton. Dus het is nu stuivertje Wisse vooraan. Einde rechterstuk is het toch helemaal... Hamilton, nee. Dus Button die de betere lijn heeft en die de leiding houdt. Dus de twee McLaddens vooraan aan de leiding, terwijl het weer lichtjes is gaan regenen. Dan een klein gaatje naar Sebastian Vettel. Dan Webber op de vierde plaats. Alonso vijfde. En de andere coureur van Ferrari, Massa, op de zesde positie. Maar ja, dit is inderdaad pokeren En ja, wie vertrouwt de buienradar? Het meeste Ferrari-engineers zijn net tegen Alonso. Dit buitje wat nu valt, blijft er zo voor tien minuutjes en daarna wordt het weer droog. Dat betekent dat de jongens op die hardere banden gewoon door kunnen rijden tot het einde van de race. en dat Alonso bijvoorbeeld. Die ook al binnen is geweest, dat ook kan doen, maar dat Hamilton, die nog een keer moet binnenkomen om een keer met die harde ballen te rijden, want zo is het reglement ook, die zou wel eens uh, dan de grote verliezer kunnen zijn, maar hij lijkt nog wel de race, maar het is uh, af en toe chaos, maar wel vermakelijk om naar te kijken hier in Hongarije. Van de ene motor naar de andere, Sebastian Timmerman. Rijden allemaal met noppenbanden bij de motocrossers <laughs> ja, MX2. Dat raakt ze wel aan ook. Ja, hoeven ze niet, nee, geen sliks, want dan heb je totaal geen grip in dat, in dat rullenzand. De beste grip trouwens nog altijd voor Jeffrey Herlings Met nog 14 minuten en twee ronden te rijden, gaat hij ruim aan de leiding inmiddels. Hij heeft bijna 9 seconden voorsprong op Ken Rotschen. Maakt inmiddels een ja, gedecideerde indruk. Hij rijdt gedegen rond, zoekt zijn sporen goed uit. En gaat niet meer in de fout, zoals de dus deed in de eerste ronde van deze tweede manche. En zo lijkt Herlings op weg naar een dubbelslag. Lijkt hij op weg naar zijn vierde Grand Prix zegen van dit seizoen. Maar ja, dit is een zandbaan en de laatste vier wedstrijden van dit seizoen worden verreden. Toch weer op de hardere circuits in Tsjechië, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië. En dat lijkt dan weer in het voordeel van Ken Rotsen. Die tweede ligt dus op bijna negen seconden van Herlings En als de situatie zo blijft zoals die nu is, dan komt Herlings op een achterstand te staan van 21 punten, maar heeft dus de Duitser ken Rotschen nog altijd een ruime voorsprong. Als je weet dat je per manche overwinning 25 punten krijgt. En ik zei het al normaal gesproken. Is Rotschen wat beter op de hardere circuits? Een echte strijd zoals we die in de eerste manche zagen. Tussen Herlings en Rotschen zien we deze tweede manche dus niet. Het gat is gemaakt door de Nederlander. Bijna 9 seconden op Rotschen van Horenbeek. De Belg ligt op zijn beurt. Weer 13 seconden achter de Duitser op de derde plaats. En zo is de strijd een beetje gaande in het midden van het veld. Maik Kras, de Tweede Nederlander. In de MX2-klasse ligt 14e nadat hij in de eerste mans 11e werd. Doet dus mee in de middenmoot. En Herlings leidt de boel gedecideerd en ruim met die 9 seconden voorsprong op Ken Rotschen. En nog ruim 12 minuten en 2 ronden te rijden in Lommel. Hoeveel zijn de pioniers en Neptuners inmiddels gevorderd in hun wedstrijd? Theo plezier. Gelijkmakend 7, maar de wedstrijd volledig gekanteld zoals dat heet. Want de score is inmiddels van 0-2 veranderd in een 3-2 voorsprong voor de thuisploeg. Wat gebeurde er in die zevende slagbeurt? De eerste 0 was een simpele. Gario op het eerste honk. En toen de tik van Flanagan richting de korte stop. De gelouterde korte stop. De international Rijne Legito moest een tweede 0 zijn. Maar Legito liet de bal tussen zijn benen doorschieten. Waardoor Flanagan op het eerste honk kwam. En toen Linoy Kroes met een hongslag eroverheen kregen ze 1-2 bezet. En toen greep de coaches van Neptunus in, haalde Anderson de startende werper eraf. En verving hem door Jorian van Akker. En die kreeg een daverende tweehongslag van de jonge Zazinho Kroes om de oren. En gekoppeld met een fout betekende dat niet alleen de gelijkmaker, en kort daarna ook het derde punt. Want van Akker werd er meteen weer afgehaald na één slagman tegenover zich gekregen te hebben. En hij, uh, moest de, hij moest het, uh, Van Dril moest het overnemen, de International. En die kon de slagploeg van uh, Pioniers ook niet verder tegenhouden. Muzo, de man die nog geen bal geslagen heeft, de laatste in de slaglijst, kwam ook op de honker. En bracht zijn ploeggenoot Kroes over de thuisplaat. Zodat het nu 3-2 is. En we gaan beginnen aan de achtste inning. En nu de ploeg uit Rotterdam in de achtervolging wordt gedrukt. Waar Neptunus de kansen niet benutten, doet Pionier staat nu wel in de slotfase pas. Dus het is weer heel leuk geworden hier in het hoofdorp.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 Oh, oh, oh, oh. Merci si l'on s'écart dans l'intro J'ai tu as tout ce qu'il te faut J'ai tout ce qu'il te faut Elle me dit le pire et le meilleur Le bleu et le gris Mais proche qu'il a Oh, well, that food. Ce qu'il te faut, peu importe, si l'on n'a pas ce dont ton réveil, toutes ces maladresses passées, d'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse, et demain ne fait que commencer. Ben Longle Sol is dit en het nummer heet El Medi. Het is half vier. Radio 1, het NOS-journaal. Met Kees Groot. Duitsland heeft opnieuw een hoge Libische diplomaat het land uitgezet. De zaak gelast dat hij zou nauwe banden hebben met de Libische kolonel Gaddafi. Hij moet met zijn familie binnen een paar dagen vertrekken. In april zetten Duitsland ook al vijf Libische diplomaten het land uit.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 En Syrische troepen hebben met tanks de stad Hama bestormd. Er zouden minstens 45 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Volgens een arts wordt er door tanks en scherpschutters... willekeurig op mensen geschoten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Door een aanrijding ligt het treinverkeer al uren stil tussen Nijmegen en Os. Treinreizigers kunnen omreizen via Utrecht of Rotterdam... maar dat betekent wel meer dan een uur vertraging. We beginnen net over de grens in Lommel bij Sebastian Timmerman en Jeffrey Hellings. ...die nog altijd aan de leiding gaat. Ja, het ligt uh, dicht tegen Nederland aan Lommel. Als je vanuit uh, Eindhoven naar het zuiden toe rijdt... ...dan is het inderdaad uh, net over de grens. Veel uh, publiek daarom ook. Veel Nederlanders om uh, Jeffrey Herlings toe te juichen in Lommel. En ze bereden tot juichen. Want nadat Herlings de eerste mans dus won... ...na dat zinderende duel met Ken Rotchen. ...die uh, de laatste ronde inging als leider... ...en er vervolgens kaaihard afging... ...waardoor Herlings alsnog de eerste mans kon winnen... ...is het in de tweede mans veel minder spektakel... ...als het gaat om de strijd om die eerste plaats. Want Herlings leidt nog altijd soeverein. Acht seconden is het verschil naar Ken Rotchen toe. Die heeft er dus in de laatste minuten maar een seconde weten af te rijden. En Rotchen ligt gewoon veilig en vast op die tweede plaats. Want zijn voorsprong op de nummer drie, dat is de Belg. Jeremy van Horenbeek is bijna een halve minuut. 22 seconden om precies te zijn. Dus de spanning is er redelijk uit. En als Jeffrey Hellings geen fouten maakt in de resterende vijf en halve minuut. En de twee ronden die daarna nog gereden moeten worden. Gaat hij dus zijn vierde Grand Prix pakken. Zijn vierde de Grand Prix tegenpakken van dit seizoen. Hij rijdt goed rond. We zien hem heel veel staan. Dat zien we eigenlijk de meeste rijders doen. Maar weinig in het zadel. De hele tijd staan op de pedalen, als het ware, op de, de, de binders. Daar onderaan die motor om op die manier de schokken op te vangen. En dan wat te schokken krijg je genoeg op de diepe knippen en de geulen in het zand daar in lommel. Herlings heeft dus nog vijf minuten te rijden. En twee ronden van ruim twee minuten. Dus nog een minuut of acht. Dan is hij bij de finish. En dan heeft hij deze Grand Prix van België... ...als hij geen fouten meer maakt, op zijn naam geschreven. Nog wijzigingen in de situatie op de Hungaroring, Ronald van Dam? Ja, zeker wel, want zo ligt je eerste en zo ligt je zesde... ...hoewel nu vijfde Lewis Hamilton pakt Philippe Massa... ...maar hij is de grote verliezer vandaag. Wat gebeurde er? Hij gokte eventjes op intermediates. Ik zei al, het was gaan regen. Dan kies je dus weer voor die tussenband... ...die tussen de slicks en de volwaardige regenbanden in zit. Maar dat bleek een slechte keuze te zijn. Ook Mark Webber maakte die keuze... ...en hij keerde ook al heel snel weer terug in de pits... ...om toch maar weer uh, Gewone sliks op te gaan halen. Dat moest Hamilton ook doen. En bovendien moest je nog een keer extra binnenkomen voor een drive through penalty. Dan moet je dus op de toeren begrenzen door de pitlane rijden. Mag je niet harder dan 80 km per uur. En dat is langzaam voor een Formule 1-auto, kan ik je vertellen. Ja, en zo gooit uh, Hamilton zijn race weg. Waarom kreeg hij die staf? Nou, toen hij gespind was, uh, wilde hij eigenlijk in zijn wagen, zijn McLaren in de goede richting zetten. Terwijl we nu ook Alonso van de baan zien glijden. Het is toch nog altijd uh, gevaarlijk, uh, de omstandigheden op de Hungado ring. Maar goed, toen kwam net Paul die rest eraan. En die, ja, die moest echt helemaal naar rechts sturen van de baan af om Lewis Hamilton te, te ontwijken. En de, de racecommissaris uh, hebben beoordeeld dat dat een gevaarlijke manoeuvre was. Dus dat betekent dus dat hij uh, een drive penalty kreeg. En dus de zegen nu wel kan, kan gaan vergeten. Maar aan de leiding rijdt nog altijd een andere McLaren. En dat is Jensen Button. Die heeft ervaring met dit soort omstandigheden. Won in 2006 onder vergelijkbare ja, zeg maar, uh, gekke situaties. Won die de Grand Prix hier toen met een Honda, een inferieure auto. En weten nog, dit seizoen... In Canada. Toen die race twee uur onderbroken werd door de hevige regenval was het uiteindelijk Button na zes pitstops die de race op zijn naam schreef nadat hij op de 18e plaats had rondgereden als allerlaatste. Dus dat is wel een man die met dit soort omstandigheden om kan gaan. Tien rondjes nog. Net weer de volgende uitvaller. Dat is Heike Kovaleinen met de Lotus. Dus geen Lotus meer in de race. De leiding in handen van Jensen Button. geen misweet Dus je luister goed naar die woorden. Ik kan De namen van Damaru was dat. Theo bij het honkballen. Achtste opening slagman van uh, Neptunus was uh, Kemp. Die kwam door met een uh, infield hit op uh, reliever Shane Gnade. Werd verder geslagen door Dille. En toen, door een wilde worp, uh, kon hij zomaar uh, vanaf het derde honk. De gelijkmaker scoren, dus de voorsprong van Pioniers. Dat heeft maar heel kort geduurd. Het is 3-3. En misschien gaat Neptunus doordrukken in deze achterslagbeurt. slagbeurt. Want ze hebben nu het eerste en het tweede honk bezet. Honk lopen in de scoringspositie dus. En opnieuw een nieuwe werper bij Pioniers. De Gnade heeft het niet goed gedaan. En is vervangen door de lefty. De jonge speler Kjeld de Lintzel. En hij neemt het op tegen Eldion Regina. 3-3, achterslagbeurt. slagbeurt. We zijn nog niet zeker van hoe het hier gaat aflopen. Hoeveel rondjes nog in Lommel, Sebastian? Het zal zo'n beetje de laatste ronde moeten zijn voor Jeffrey Herlings. Die, want de officiële ja, speeltijd, wilde ik zeggen, van de 35 <laughs> minuten... die zit er toch op. Nee, nog twee ronden heeft hij te gaan. Ietsje minder dan twee ronden. Herlings die een ruime, ruime voorsprong heeft. Want de net waren het maar liefst 12 seconden. Nu komt hij over de startstreep gereden. En dan... Nee, dat was Jeffrey Herlings niet. Excuus, dat was Jeffrey... Remy van Horenbeek rijdt op dezelfde type motor rond als uh, Jeffrey Ehrlings, maar eerst te herkennen aan de grote Belgische vlag op zijn rug. En Jeffrey Ehrlings heeft zijn nummer, dat is het uh, nummer 84 in het hele seizoen, heeft hij in een uh, Nederlandse vlag altijd op zijn rug staan. Ik was aan het vertellen dat hij uh, de voorsprong op Ken Roczen inmiddels heeft uitgebreid tot uh, ruim 12 seconden. Bijna 13 seconden was het er net. En Ken Roczen die heeft dus uh, de strijd wat dat betreft uh, opgegeven in deze Grand Prix. Nee, de grootste strijd die zat er. Een dus in de eerste match. Daar wisten Herlings en Rotschen... Een, uh, een ferm duel uit te vechten. Wat lange tijd uh, in het voordeel leek te eindigen van Ken Rotschen. Maar uiteindelijk uh, eindigde dat dus in het voordeel van Jeffrey Herlings... na die valpartij, die buiteling van Ken Rotschen. Herlings had dus wat gelukt. Geluk, en nu komt hij uh, langs uh, de boksen... waar uh, de mechaniciens allemaal klaarstaan. De mensen met de borden om de aanwijzingen te geven. en betekent dat hij nog een uh, ruime ronde te rijden heeft op het zandcircuit van Lommel. Nog een uh, dikke 2,5 minuut en dan heeft hij de Grand Prix in zijn zak. En de voorsprong op Ken Rotschen inmiddels bijna 13 seconden op de Duitser. En ik kan me voorstellen dat Ken Rotschen met zijn hoofd toch meer... bij de laatste vier wedstrijden van dit seizoen zit. De wedstrijden in Tsjechië, Groot-Brittannië in Duitsland. Dat is dan de officiële Grand Prix van Europa. En in Italië, dat zijn allemaal de wat hardere banen. En dat is allemaal in het voordeel van Ken Rotschen. Want je ziet toch in dit seizoen dat ze... Zodra het gaat om die harde ba op die harde banen... dat Rotsen toch eigenlijk een voorsprong heeft op Jeffrey Herlings. En dat hij daar gewoon beter uit de voeten kan. Hij won ook niet voor niets de laatste vier Grand Prix die er verreden zijn tot deze Grand Prix in België. En zo is het een beetje stuiveltje wisselen in het seizoen. Maar de stuiver valt toch meestal net in het voordeel uit... van Ken Rotsen. Herlings ondertussen de laatste ronde ingegaan. De zandspecialist uit Brabant, uit Elsendorp, komt hij En hij is nog maar 16 jaar... Het is dus zijn tweede seizoen op het hoogste niveau in deze MX2-klasse. Tweede seizoen ook dat hij voor dat fabrieksteam rijdt van KTM. Het team van de tienvoudig oud-wereldkampioen Stefan Everts. Die begeleidt hem behoorlijk. Hij heeft op papier hetzelfde materiaal ter beschikking als Ken Rotschen. Het gaat dus tussen twee, deze twee mensen. Maar herlings moet het dus over het algemeen op die snellere banen... iets meer afleggen tegen die Ken Rotschen. Hij mag geen fouten meer maken in die laatste ronde. Maar hij weet dat hij dus die ruime voorsprong heeft ten opzichte van de Duitser. En zo rijdt hij die laatste ronde redelijk op safe op dit moment. Rond op dat circuit van 1500 meter daar in Lommel. Die motor gaat ze nu en dan nog alle kanten op. Maar door middel van goed werk eigenlijk. Met zijn knieën stevig ingeklemd rond dat zadel. En eigenlijk een paar meter vooruit kijken. En op die manier de juiste sporen zoeken. Weet herlings goed die motor over dat circuit te rijden. Goed manoeuvrerend langs de achterblijvers. Van wie we hebben gezien dat ze toch ze nu en dan in deze wedstrijd nog behoorlijk in de weg reden. Vooral in de eerste man zagen we Ken Rotsen zich daar behoorlijk aan ergeren. Ook Herlings werd een aantal keer opgehouden door die achterblijvers. Maar nu in de laatste ronde valt dat allemaal reuze mee. Herlings op weg voor de laatste keer langs de pitlane. Dan krijgt hij daar ongetwijfeld de vuisten te zien van als een teamgenoten van de mensen die hem het hele seizoen door begeleiden. Nu komt hij daar langs en dan weten ze ook dat er voor de vierde keer in dit seizoen een Grand Prix gaat gewonnen worden door deze jongen die de volgende maand pas 17 wordt. Zo jong is hij nog, Jeffrey Herlings. Hij won in het zand van Valkenswaard. Daarna won hij op de harde banen van Brazilië en Portugal. De laatste vier wedstrijden, Filipe, wat minder. Daar heeft hij veel punten toegegeven ten opzichte van Ken Rotschen. Maar vandaag maakt hij weer zes punten goed in het totaal. Drie punten in de eerste mars En nu gaat het verschil onderling ook drie punten worden in het voordeel van Jeffrey Herlings. die het rustig aan nu doet. De Laatste bocht zo'n beetje doorsteekt. Voorlaatste bocht was dit. Dan komt er nog een uh, sectie met uh, allerlei korte en venijnige sprongen vlak achter elkaar. En dan is er nog één bocht naar rechts. En kijkt hij uit uh, op de finish jump en gaat hij dus uh, het zwart-wit geblokt krijgen. Nu is hij onderweg de vuist omhoog bij Jeffrey Herlings. Nu de ontlading wijst het publiek in. En dan schieten de vlammen, en u hoort ook de toeter, schieten de vlammen links en rechts omhoog. Herlings wint de grote prijs van Limburg zoals het officieel heet. Belgisch Limburg op het zandcircuit van Lommel. Ken Rotsen, onderweg naar de finish, komt nu ook over de streep. Hij wordt tweede, betekent dat Rotsen wel de leiding behoudt in de stand om de wereldtitel. En dat Jeffrey Helings met nog vier wedstrijden te gaan 21 punten achterstand heeft. Ronald van der Geers had eigenlijk te wachten dat Malaga een beetje aan zou zitten tegen Feyenoord. Nou, Dat is wel gebeurd hoor, want uh, Malaga staat inmiddels met uh, zes minuten op de klok in de tweede helft op een, uh, een 1-0 voorsprong. Mooie goal van Montréal. de linksachter, die werd weggestuurd, eigenlijk iedereen te snel af was. En op het moment dat hij ja, in de buurt van de achterlijn was, wilde hij schieten. Nou, dat schot kwam ook wel. Fernandes kwam nog even invliegen, de aanvaller van Feyenoord die mee verdedigde. Ja, en toen kwam de bal ook nog tegen zijn voet, met een curve ging die om Mulder heen. Dat was de 1-0, maar toen was er wel wat paniek rond Montreal. Hij werd wel geraakt door uh, Fernandes en het leek er een beetje op alsof een dat hoorde knakken hier op de perstribune. Maar hij staat inmiddels weer die linksachter. Die Spanja dus van Malaga. Die zijn ploeg dus op 1-0 heeft gezet. Langdurig behandeld is. Maar gelukkig dus voor hem en voor Pellegrini. De coach van Malaga is er niets gebroken. Feyenoord doet het met dezelfde elf. Ja, niet heel verrassend. Want veel keuzes heeft Ronald Koeman niet meer. Om nog iets te veranderen aan zijn elftal. We hebben nog geen kaart gezien van Demichelis. Voor een overtreding op Van Haarden. En nu gaat Malaga proberen misschien wel een tandje hoger te spelen. Om de 2-0 te maken kijk wat Feyenoord daar tegenover kan zetten. Het is dus, ja, al eerder gememoreerd, allemaal wat onwennig. Er is niet iemand die als aanspeelpunt voorin kan fungeren. Nu staat Van Haarden weer in de spits tussen de twee aanvallers. Fernandes en Cissé in. Maar ja, dat is niet de man die gewend is op die positie te spelen. Feyenoord zal toch uiteindelijk komende vrijdag als het speelt tegen Excelsior... met drie aanvallers spelen. Wellicht dat de buikblessure die Biseswar nu aan de kant houdt. Dat die dan weer is opgeknapt en dat die kan gaan spelen aan de buitenkant. En Fernandes gewoon in de spits kan spelen. En misschien gaan we zo Ruben Schaken nog wel even zien. Aanvallen die lang geblesseerd is geweest, maar ook eigenlijk dus een echte buitenspeler is. Misschien dat uh, straks in uh, de slotfase van deze wedstrijd er nog met drie spitsen gespeeld zal gaan worden. En dat is toch wel denk ik de optie van uh, Ronald Koeman. Even kijken, aanval van Feyenoord over de rechterkant. Fernandes met diezelfde Monreal weer samen dus in een duel. Nou, dit doet Fernandes aardig. Komt het, schas op het gebied in. Achterlijn, ja, dan wil hij een voorzet geven. En Dan steekt Joris Matthijssen over. Speelt hij de bal... Fernandes dus tegen Matthijs aan. Dan komt er een corner aan voor Feyenoord. Na 53 minuten spelen. Van Haarden gaat het doen. Net na de openingsgoal van Malaga was er ook al een corner van Van Haarde. Waar ineens ver in het gebied opdook. En de bal slechts kon schampen. Waardoor hij naast de goal van Malaga ging. We moeten even kijken wat deze corner dan gaat opleveren voor de Feyenoorders. Met die bal van Van Harden. En de kopbal van Klaar. En dan moet Willy, de keeper van Malaga, terecht tot het uiterste gaan. Om die bal eruit te krijgen. Dan krijgt Malaga de bal niet weg. Zet Feyenoord druk in het gebied. Maar uiteindelijk is er dan een overtreding gemaakt. En gaat Malleca gewoon een vrije trap nemen in eigen strafschopgebied. Nou, even wat opwinding in de Kuip. En dat was echt noodzakelijk. Na 55 minuten is het wel zo dat de ploeg veel en veel beter is. En dat is geen schande. Tegen 8, he, 58 miljoen geïnvesteerd in een nieuwe selectie. Tegen het uh, armetierige Feyenoord is het uh, 1-0 voor Malleke. De laatste rondjes uh, op de Hungaro rings Ligt Button uh, nog steeds op kop, Roland? Ja, zeker Jensen Button. De laatste der uh, playboys wordt hij ook wel genoemd in de, in de Formule 1. Hij heeft een uh, collectie fotomodellen... Inmiddels de zalingstekens afgewerkt, eh, die jij en ik Ronald alleen eh, op een catwalk voorbij zien komen. Maar het is wel een uh, graag gezien gast in de Formule 1. En hij was in, uh, twee jaar geleden natuurlijk een prachtige wereldkampioen toen hij in die uh, auto van Braun Grand Prix. Het enige jaar van Braun Grand Prix in de Formule 1, want dat team heet nu Mercedes. Eigenlijk uh, ongenaakbaar was in de eerste seizoenshelft en zo de basis legde voor zijn enige wereld tot nu toe. Tot nu toe. Maar dat hij kan rijden, dat bewijst uh, Jensen Button vandaag weer. Zeker als de omstandigheden gewoon lastig zijn. En ik zei het al aan het begin van de uitzending. Ja, je kunt beter hebben dat het gewoon helemaal droog is of dat het gewoon keihard regent. Dan weet je gewoon waar je als coureur aan toe bent. Maar ja, dat, dat, dat tussenweer, als het een beetje mie het, af en toe een buitje, dan weer droog. Dat willen coureurs liever niet. En Jensen Button is dan wel een man die heel goed het asfalt kan lezen. Die ook goed kan beoordelen, wat heb ik nu nodig? Natuurlijk met hulp van een team en de buienradar, wat komt eraan? En dan de juiste afweging maakt. En dat heeft hij uh, goed gedaan, Jensen Button. Hij leidt hier de is op dit moment voor uh, Sebastian Vettel. Die natuurlijk hele goede zaken gaat doen in het kampioenschap. Terwijl we inmiddels in de laatste ronde zitten. Fernando Alonso uh, ligt dan eenzaam en alleen op de derde plaats. Maakte vier pitstops. De twee mannen voor hem hebben drie pitstops gemaakt. Button en Vettel. Lewis Hamilton is de grote verliezer. Door die drive-thruet penalty en die extra pitstop. Omdat hij koos voor intermediates op het moment dat die niet nodig waren. Hij pakte nog wel even Mark Webber uh, in de stopfase. En schoof zo een plaatsje op naar de vierde positie. Webber ligt vijfde. Ja, die Australië die vorig jaar nog won in Hongarije. En de kandidaat was voor de wereldtitel. Hij stond al drie keer op pole position dit seizoen. Maar op een of andere manier krijgt hij het niet voor elkaar om gewoon de races te winnen. En het podium is nu ook in de laatste races steeds ver weg voor de Mark Webber. Dat is even niet anders, hoewel hij in Duitsland trouwens wel een race geleden op het podium stond. Maar voor de rest wil dat op een of andere manier voor hem maar niet lukken. Terwijl Vettel met diezelfde auto toch hele leuke dingen doet. Hoe ligt het dan verder nog achter dat vijftal massa op de zesde plaats? En die Resta is dan met zijn Force India de best of the rest. Goed, de Hongarrode in een klein baantje van 4,3 kilometer. De laatste bochten voor Jensen Button. 31 jaar is dus hij. Hij komt uit Somerset. Won al 10 Grand Prix in zijn loopbaan, dit wordt nummer 11 en dat in je 200ste Grand Prix in je loopbaan. Daar passeert hij de finish, daar is voor hem de zwart-wit geboorte vracht. En een hele mooie overwinning voor Jensen Button. De tweede plaats gaat aan Sebastian Vettel. Die zich toch ook wel rijk mag rekenen. Omdat natuurlijk hij weer uitloopt op die directe concurrentie. Want in de strijd om de wereldtitel stond Buttensles op de vijfde plaats. Dan Fernando Alonso. Hij gaat het podium completeren met zijn Ferrari. Door derde te worden hier. En daarachter dan Weber Massa, die Resta, Bohemi, Rosberg en Jaime Algeswari van Toro Rosso. Voor Toro Rosso is het de honderdste Grand Prix. En trouwens voor Nico Rosberg ook. Dus een hoop jubilarissen. Maar van al die feestvarkens is Jensen butten natuurlijk de man die vandaag het hart gaat juichen. Want hij wint hier de grote prijs van Hongarije na het pogenspel. En wat hij de beste azen uit zijn mouw tevoorschijn toverde. Op de 800 meter haalde Nederland ooit een gouden medaille op de Olympische Spelen. En die houdt kan. Ja, misschien volgend jaar wel weer. Want Yvonne Hak, daar hebben we een hele goeie in. Die haalde vorig jaar de Europese kampioenschappen. dat herinner je waarschijnlijk nog wel de Zilveren-medaille. En zij loopt nu de 800 meter al op kop. Uh, de tijd, dat zal niet uh, bijzonder zijn. Omdat hier gewoon geen hazen aanwezig zijn. Het gaat hier om de Nederlandse titel. En Yvonne Hak moet die titel binnen gaan halen. En dan komt een uh, Nederlands record of een limiet voor de Olympische Spelen van volgend jaar niet uh, in zicht. Omdat de tijd gewoon dan te langzaam is. Yvonne Hak heeft zich wel al geplaatst voor Daegu. Zuid-Korea, eind uh, uh, uh, augustus, zal dat plaats gaan vinden in Zuid-Korea. En uh, zij zal ook vast wel zich plaatsen voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. 800 meter, dus bezig. We hebben bijna de eerste ronde van de twee rondjes daarvan gehad. Eh, Vermeldenswaardig, de 13 meter, wat was het, 53 geloof ik. Ja, 13,53 van Brenda Baar bij het hinkstapspringen zou een Nederlands record zijn geweest, waren het niet dat de rugwind 2 meter en 3 tiende per meter was en dus dat record net niet mag tellen, omdat het tot 2 meter gaat, de rugwind en daarbuiten tellen de records niet, maar wel knap, Nederlands kampioenen op het Inkschap springen, Brenda Baart 13,53, Dennis Licht 5000 meter gewonnen zojuist, maar nu kijken we naar de laatste ronde, de laatste 200 meter van Yvonne Hak, die nog wel wat tegenstand krijgt. Uh, en uh, dan moet ze toch nog eventjes gaan aanzetten in die laatste bocht. En dat zal ze zeker gaan doen, want ze heeft een hele goede eindsprint. Yvonne Hak, die uh, dit seizoen al heeft gelopen. 2-0-0, 30-1, 59-87 de limiet voor de Olympische Spelen. En daar komt Yvonne Hak op het uh, laatste rechte end. Loopt er uh, hard vandoor. Noblesse oblige. Dat geldt zeker voor de Nederlandse kampioenschap atletiek. Yvonne Hak gaat de 800 meter bij de vrouwen winnen. In 2-0-5-55. nog drie loopnummers. En drie hele interessante de 800 meter bij de mannen. En daar gaan we onder andere Robert Lathouwers in actie zien. En misschien kan hij, de Rotterdammer, wel voor een uh, verrassing zorgen na heel veel blessureleed door een een hele mooie tijd te lopen in zich mogelijk wel te plaatsen voor Degu. Zou geweldig zijn. En de afsluitende 200 meter mannen en vrouwenfinales met bij de vrouwen. Uh, uh, natuurlijk uh, uh, sterke dames zoals Gafour en Eva Lubbers. En uh, aan de mannenkant bij de 200 meter natuurlijk Tjorendi Martina. Daar zijn we heel benieuwd naar. Dat zijn de afsluitende nummers. De 800 meter bij de vrouwen gewonnen door Yvonne Hak... die nu vriendelijk naar het publiek zwaait. Ronald Van Dam heeft hard zitten rekenen en vervolgens op zijn computer gekeken. En hij heeft de cijfers... <laughs> nee, nee dat is <laughs> ouderwets hoofdrekenen hoor, Ronald. Okay. Wat hier uh, gebeurt. Ja, een nobe, nobele arbeid. Uh, nou, ik heb uh, kunnen uitrekenen terwijl Jensen Button en zijn uh, McLaren bestijgt... en nog even juicht in de richting van zijn uh, monteurs overwinning binnen in je 200 ste Grand Prix. Een mooie mijlpaar voor Jensen Button. Wat betekent het voor het kampioenschap? Vettel blijft aan de leiding met 234 punten. Heeft hij nu een voorsprong van 85? Is weer iets uitgelopen op de nummer 2. Mark Webber, die staat op 149. Lewis Hamilton komt op 146. Drie minder dan Webber. Dan Fernando Alonso op de vierde plaats. 145. Eén puntje achter Hamilton. Zit allemaal heel dicht bij elkaar. Button nu naar 134 punten. Kruipt dus weer een beetje naar Alonso toe. Maar het mag duidelijk zijn dat Vettel ernaar... 11 deze is nog heel erg goed voorstaat in het kampioenschap bij de constructeurs. Red Bull op 383, een voorsprong van meer dan 100 punten op McLaren dat op 280 punten staat. We krijgen nu de zomerbreek. we gaan een paar weken dicht tussen aanlingstekens. De fabrieken wel, er mag niet aan die wagens gewerkt worden. De monteurs moeten verplicht met vakantie in de Formule 1. Ja, het is echt waar. En dan keren we eind augustus, uit mijn hoofd zeg ik even, op zondag 28. augustus weer terug met een hele mooie hoor. Want dan staat de grote prijs van België, Spa-Francorchamps. Met die geweldige bocht o -Rouge op het programma. Dus kijken of uh, McLaren dan opnieuw de Red Bulls van Vettel en uh, Webber de baas kan zijn. Pioniers tegen Neptunus. Het was 3-3, Theo Pleciard. Wedstrijd lijkt beslist in de achtste slagbeurt. Gario op het honk namens Pioniers met 4 wijd. En toen greep de coach van de Pioniers opnieuw in. Jan Collins haalde van Driel eraf. En zette de vierde werper van de middag op de heuvel. Arswin Asjes. Uitgerekend hij, de man die vorig jaar nog de kleuren bij Pioniers verdedigde. Hij kreeg Dave Flanagan tegenover zich. Ook hij 4 wijd, dus twee honken bezet. En toen aan de slag Linoy Kroes, de rechtsvelder die de afgelopen weken. Absoluut niet zeker wat van een basisplaats niet goed was in vorm. Maar vandaag al een honkslag en een twee honkslag produceerde. En nu het ultieme deed wat de honkballers graag doen. De homenen van uh, Linoï Kroes in het rechtsveld betekende drie punten. En de 3-3 gelijke stand is omgezet in een 6-3 voorsprong voor de thuisploeg. Die nu nog één keer uh, moet afrekenen met uh, de Neptunus in de negende slag, slagbeurt. De eerste nul is al gevallen en vallen er nog twee. Dan is de wedstrijd afgelopen en wint Punius toch wel verrassend met 6-3. De vrouwen hebben net twee rondjes gelopen. Nu de mannen dan, Andy. Kijk naar de uh, zijkant van Robert Lathouwers. Daar heeft hij... Uh... Olympische ringen in laten tatoeëren. Ik weet niet of het een tijdelijke of een vaste tatoeage is. Maar hem een klein beetje kennen. Dan zal het wel een, een echte tatoe zijn. Want hij wil zo graag naar de Olympische Spelen. Hij heeft een beetje gesukkeld met blessures. Robert Lathouwers hij loopt in baan 4. In deze 800 meter finale. Want daar praten we over. Een finale waar we geen Bram Som zien. Die hebben we al zien winnen op de 1500 meter. En ook geen Arnoud Hokke. Arnoud Hokke, de ex Europees kampioen Indoor op deze afstand is er niet bij. En zal er ook dit seizoen niet meer bij zijn. Heeft veel last van blessures. Dacht terug te komen dit seizoen, maar moet toch weer door die blessures afhaken. En heeft de streep door zijn seizoen gezet. Limiet 1,45,65 voor de wereldkampioenschap in Daegu, Zuid-Korea op deze 800 meter. En Robert Lathouwers, ja, die kan dat lopen. Ondanks het feit dat er, ik zei het al eerder, geen hazen zijn op de 800 meter. Maar hij is best in staat om iets heel geks te doen. Het zou een unieke prestatie zijn, omdat ook hij veel last heeft gehad... van kleine en iets grotere blessures en eigenlijk net terug is. Maar hij kan heel hard gaan op die 800 meter. Goed, de heren worden allemaal voorgesteld, twee opvallende namen voor mij persoonlijk uit de Haardemermeer, Marijn van der Putten. En een hele, heel groot talent, Niels Pennekamp, ook van AV Haardemermeer. Uh, hij loopt in baan 8 en hij is een van de favorieten voor de titel uh, op de 800 meter. Iedereen is nu zo'n beetje voorgesteld. En dan kunnen we gaan beginnen aan uh, een van de laatste nummers van het NK... waar we geen hele grootste prestaties hebben gezien, maar wel uh, ja, leuke atletiek. Zoals dat altijd zo is, een paar duizend toeschouwers die hier uh, zijn komen kijken... om naar familie en vrienden uh, te kijken en aan te moedigen. Nou, die familie en vrienden van bijvoorbeeld Robert Lathouwers... ...zitten op de tribune en gaan kijken dat hij zich gereed gaat maken voor de start van de 800 meter. Veel gepraat door de speakers en nu kunnen we dan eindelijk gaan beginnen als de... Uh, starter starter klaarstaat al een tijdje met het geweer in de aanslag om het startschot te gaan geven voor de 800 meter finale bij de mannen. Het is uh, wat stiller geworden, altijd bij de start van, deze, uh, van uh, een loopnummer. En dan gaan de heren achter het uh, kleine streepje staan en kan er gestart gaan worden. Daar is het startschot en zijn ze allemaal goed weg. Eerst de 200 meter in eigen baan en dan mogen ze naar binnen komen. En dan wordt het uh, dringen om de beste positie te krijgen voor de laatste 600 meter. Nou, Robert... Lathouwers laat er geen gras over groeien. Die begint meteen aan kop. En ook als men nu naar binnen gaat, halverwege de eerste ronde, loopt hij duidelijk op kop. Met uh, in tweede positie Niels Pennekamp. En daarachter onder andere Marijn van de Putten, die het uh, altijd wat rustig aan doet bij de start. En al wat oudere atleet. Maar het gaat in dit geval nu om Robert Lathouwers en Niels Pennekamp. Want die zetten er flink de sok in. Die lopen nu uh, het rechte end op om de bel te gaan krijgen voor de laatste ronde. Lathouwers met die grote stappen. Een medetje of uh, 1,90 lang en uh, uitstekend geproportioneerd. Pennekamp in uh, tweede positie. Gaat erachteraan. Krijgen de bel voor de laatste ronde. 53 seconden en 34 honderdste. Maar helaas, het nieuws zit eraan te komen. We hebben nog een uh, kleine 300 meter te gaan. Ja, het zou uh, echt nou, een wereldrecord Lathouwers... zijn als ze dit zou halen, niet? Net niet. Net niet. Hoor je na het nieuws. Tot zo. Oké. Okay. Dit is het einde van dit uur van NOS Langs de Lijn. Maar de volgende nog twee, tot zo, naar het NOS Journaal.